7 uur. Lissalot Thomassen met het NOS-journaal. Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam... kan hun beoogde interimbestuurder nog niet installeren... omdat hij geen moslim is. De islamitische school moet eerst de statuten wijzigen... schrijft het bestuur volgens de Volkskrant aan het ministerie van Onderwijs. Minister Slop had de school tot gisteren de tijd gegeven... om het huidige bestuur te vervangen. Anders zou de school geen geld meer krijgen. Het terughalen van jonge kinderen van IS-strijders is bespreekbaar voor de VVD... zei Kamerlid Jezilgus gisteravond in Pauw. De VVD was eerder tegen de terugkeer van IS-kinderen... maar volgens Jezilgus hebben kleine kinderen er niet zelf voor gekozen. De coalitie is verdeeld over wat er moet gebeuren met Nederlandse IS-strijders... die vastzitten in Syrië. D66 en ChristenUnie willen praten over hun terugkeer. VVD en CDA tot nu toe niet. Nederland veroordeelt de Turkse inval in Noordoost-Syrië... ...heeft minister Blok tegen zijn Turkse ambtgenoot gezegd. In een telefoongesprek maakte Blok duidelijk dat de operatie moet stoppen. Ook vroeg hij aandacht voor de humanitaire nood in het gebied... ...en de bewaking van de kampen met IS-strijders. De Leidse politiechef Fatima Aboulaafa kan niet meer terugkeren bij haar eenheid. Ze vroeg deze zomer aandacht voor racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politie... Klokkenluiders lopen tegen een muur, schreef ze op Instagram. Na die uitspraak werd ze op nonactief gesteld, en nu heeft ze van de leiding gehoord dat er geen vertrouwen meer in haar is, schrijft NRC. De ChristenUnie wil Prinsjesdag de komende jaren in verschillende steden in het land vieren. Vanaf 2021 is het binnenhof niet beschikbaar vanwege de verbouwing. En in die tijd wil ChristenUnie-leider Segers Prinsjesdag in andere provinciehoofdsteden houden. Volgens hem kan dat de democratie dichter bij de mensen brengen. Het weer eerst bewolkt, later trekt er regen over het land. Het wordt ongeveer 15 graden, maar voor de buien uit kan het nog 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de N235 Purmerend Amsterdam, 5 minuten vertraging tussen Purmerend en Watergang. En op de N247 richting Amsterdam, 10 minuten vertraging tussen Monnikendam en Broek en Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Time. I feel alive everything that falls your way i say there is a deeper world than this that you don't understand there is a deeper world than this talking at your head every ripple on the ocean every leaf on every tree, every sand dune in the desert With this rising in the world, there is a deep deeper within this. Listen to me, girl. At the still point of destruction, at the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper. Je wil en hoe ik het bedoel? Ik kan vertellen hoe ik het ervaren. En rennen Om je mond, de licht vol op je haar Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan wel merken hoe je bekijkt Wat van je denkt, je ogen steeds te blijven. Je kunt wel voelen hoe ik om je geeft uit Van je houden waarvoor ik nu leef, Maar ik kan veel beter zwijgen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 Op 106.9. V FM. You listen to what the man says <Sie> www.zfmzandvoort.nl